Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een tweedeling in het weer vandaag. In het noorden geldt sinds middernacht code Oranje. Het sneeuwt er flink en door de harde wind is er sneeuwjacht, dus slecht zicht. Ga niet de weg op, zegt Rijkswaterstaat. In de rest van het land kan het soms glad zijn. Er valt nu nog vooral regen, maar dat kan later ook sneeuw worden. KLM neemt het zekere voor het onzekere en heeft voor vandaag 80 vluchten geschrapt. Omdat er vanavond slecht weer wordt verwacht. Het gaat voornamelijk om Europese bestemmingen. ProRail heeft er tot nu toe weinig last van het winterweer. In het noorden rijden de treinen, maar wel wat minder dan normaal. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne onder vuur genomen. Doelwitten waren de hoofdstad Kiev en Lviv in het westen. Zeker vier mensen werden gedood. In Kiev braken branden uit en wooncomplexen raakten beschadigd. Sommige delen van de stad kwamen zonder stroom of water te zitten. Это не dan nog het weer. Ja, in het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw. Daar geldt dus code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. Het wordt niet heel erg koud. In het noorden wordt het min 1. Land inwaarts wordt het 4 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Florian dankjewel. Dan een overzicht van de files. Met name in het noorden drukker ik. Ja, 16 files begint op A6. Emmeloord-Ledistad bij Urk, 7 minuten. A7, Westerbroek-Bremen bij Schemda, 9 minuten. A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmeret-Noord, 25. En de A28 Hogeveen-Assen voor Bijle 6. A28 Hogeveen-Groningen bij de brug over het Noord-Willemskanaal 9 minuten. A28 Assen-Groningen bij Haren 8. A28 Groningen-Assen bij Assenoord, 8 minuten. a 37 het Knoopend-Holsloot-Meppen in Duitsland voor Duitsland, 8 minuten. De N366 Veendam ter Apel bij M10 En de laatste is de N366 Veendam ter Apel. Maar dan bij Vledderveen. de vertraging 10 minuten.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 Tim, Rick, Niels en Florentin. De 538 Ochtendshow. Ja, 9 januari het is vrijdagochtend. Goedemorgen, dit is de Ochtendshow. En Olivia Dier met Man I Need. Radio 538. Krijgen die mensen wel geld voor? Ja, dat krijg je veel ja, ook ook ja. Goed, ja. Ja, dus geld. Ja, dat is weggegooid geld. De 538 Ochtendshow. Het is vaak making of last time. Die veroordeeld zijn in de Mallorca-zaak, waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam. die hebben een schikking getroffen met zijn vriendin. Bij de Oranjewinter vertelde journalist Maarten Koksloot. dat het uh, nog uh, onbekend is. Uh, of dat het nog veel onbekend is, omdat uh, een aantal mensen blijven zwijgen in deze zaak. Die kennis is vermoedelijk ook bij een getuige. Er waren drie meiden op die boulevard uh, aanwezig die avond. Dat waren ongelukkigerwijs ook vriendinnen van de verdachte. En een van die meiden die zegt uh, in apps aan een, uh, aan een bekende: van ja, ik heb alles gezien maar ik ga mijn vrienden niet laten zitten. Ja, al dus uh, deze uh, meneer konfloten uh, bij uh, de Oranje Winter. Er is natuurlijk een podcast over gemaakt, ook, hè? over uh, die mallorca -saan. Ja, klopt. Ze, zeer indrukwekkend. Uh, maar er is nog een hoop uh, onduidelijk van wat daar nou uh, precies heeft plaatsgevonden. Maar inmiddels uh, is er een schikking getroffen. Dus de kans dat we daar ooit achter gaan komen. Nou, raar hè, want dat meisje wat het gezien heeft. die erbij stond. Ja. wordt ook bedreigd door die Hilversumse jongens. Oh ja? Dus dat, dat waren dus vrienden. En ik ben benieuwd of er vroeg in komt. dat ze alsnog uh, over een paar jaar uh, naar de politie stappen. Dat met wat ze echt verduren. Kan zij niet op de een of andere manier, laten we zeggen. gedwongen worden om. Uh, kan dat nee. in Nederland? Dus nee. een soort, is dat, dat een soort gijzel of zo? Dat je dan. Uh, nee, dat is wat anders. Maak je zwijgt nee, maar... Ja. Je hoeft niets te verklaren nee. natuurlijk. Ja, maar je kan toch niet verder leven met de wetenschap... dat jij bepaalde kennis hebt? Dat jij de sleutel bent voor oplossing. Ja, oplossen. Ja, ja, dat dan kan je niet, dan, dan, dan draag je de rest van je leven. Uiteindelijk het gaat het ja. wel gebeuren. Maar die hele vriendengroep is uit elkaar gevallen, toch? Ja. Die, uh, die gast uit Hilversum. Nee. Ik dacht maar, dat ze inmiddels een beetje gebroeierd waren ook met elkaar. Dat meisje in ieder geval natuurlijk wel. Ja, en dan feit, er waren uh, meerdere getuigen. Ja. Uh, dan Suzanne Schulting. Uh, die doet op de Winterspeler nu ook mee op uh, de short track en op de 1500 meter. Dus uh, de lange baan, opvallende keuze. Dat stelt de oud short Jorien Termors. Als je kijkt dat ze de laatste twee jaar... eigenlijk niet echt bij de ploeg betrokken is geweest... en uh, haar eigen pad heeft gekozen richting de lange baanschaatsen, ja dan ben ik wel van mening dat je niet heel veel hebt uh, bijgedragen... aan de Nederlandse short -track ploeg. En dan ineens uh, ja, je gezicht weer laat zien... en uh, een plek wil binnen de Nederlandse ploeg. Ja, daar vind ik wel wat van. Zo. Die is, uh, ik, uh, ik denk dat Schulting juist heel veel heeft bijgedragen... überhaupt aan het... Uh... Ja, een je een shortpack? Ja, ja wel zeker, man. Maar zij zegt nu van ze heeft zich twee jaar lang niet met de ploeg in. Nee, twee is, jaar straks. niet. Maar daarvoor, uh, ik denk dat Schulting en uh, Shinky Knecht uh, Shortrek 100% op de kaart hebben gezet. Jawel, nee, absoluut. Maar wat zij nu zegt is: van ja, je gaat je opeens aansluiten in een groep die vrij hecht is. En die en, moeten samenwerken. En, en die hebben jou twee jaar niet gezien. Ja. Dus ja, ik, ik kan daar niet over oordelen. Ik, ik vind gewoon de, de, de, de beste moeten gaan. Nou ja, en zij is blijkbaar, volgens mij in ieder geval de mensen die er verstand van hebben, een van de beste. Ja, dat moet het ze gaan. Ik denk ja. dat Jorien de Morse een beetje jaloers is. dat dat was tot nu toe de enige schaatsenaam die ook lange baan en Shortrek oh, heeft ontstaan. Oh. En gewoon denkt, ik word straks uit de boeken gereden... en ben niet meer bijzonder genoeg. Jij zegt, uh, hier worden wat rekeningswerven. Nou, honderd procent. Die schaatswereld, dat is... Uh... Haat en neef? Nou, nou, ik heb wel altijd het idee dat dat uh, naar elkaar toe... niet allemaal zo heel gezellig is. Oké. Okay. Uh, de code oranje vandaag, dat geldt dan voor, uh, namelijk... voor het noorden van Nederland. Uh, daar worden uh, tientallen meters, uh, centimeters... Uh, ja. verwacht. Uh, terwijl het in Limburg een of 7 boven nul is op dit oh. moment. Uh, ja, grote verschillen dus in het land. En wij dachten misschien toch even goed... voor iedereen uh, uh, duidelijk te maken waar het gevaar... Is en waar niet. Dennis wilt, de Weerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, want er wordt gesproken over sneeuwjachten in het noorden van Nederland. Ja, sneeuwjachten, dat is als er een hele harde wind waait. en er ook uh, ja, langdurig sneeuw valt. En dat is het geval. Zo'n uh, 10 tot 20 centimeter sneeuw kan er vandaag zelfs vallen in die noordelijke provincies. En trouwens ook nog wel buiten dat Code Oranje gebied hoor. In het noorden van Noord-Holland is inmiddels ook al zo'n 5 centimeter sneeuw gevallen. Flevoland en ook in het noorden van Overijssel. Daar zijn zelfs uh, ja, metingen gedaan van zo'n uh, 10 tot 15 centimeter. Ook in Drenthe. Nou ja, dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden. Dus. Uh, ja, een code oranje is, uh, is niet, uh, niet uh, echt... Uh, ja, dat is wel iets wat nodig is in die omgeving. Want ja, door zeg maar, die sneeuwjachten krijg je ook sneeuwduinen. Dan ja. oh. rolt die sneeuw echt op sommige plekken ook weer op. Dus dat maakt het ook voor de gladheidbestrijders heel erg uh, lastig. Aha. Ja, en de rest van het land dooit het gewoon en ja? regent het soms pijpenstelen. Ja. ja, en spoelen die sneeuwresten en het zout ook, uh, ook steeds verder weg. Maar wat een gekke tweedeling hebben we dan opeens. Ja, en dat komt eigenlijk, en dat zie je heel goed op uh, de radarbeelden. Dat komt door die storm Goretti, is die genoemd in Frankrijk. Ja, ja. En die trekt ook precies over ons land. Je ziet duidelijk uh, die krul op de radarbeelden. Met dus uh, in het noorden die oostenwind. Daardoor dus ook die koude lucht die erin komt met sneeuw. Ja. Maar uiteindelijk trekt uh, Goretti, uh, later vandaag ook richting Duitsland. En er komt overal de koude lucht erin. Dus je ziet dan vanmiddag op steeds meer plekken ook natte sneeuw. En vannacht... Ja, en vanavond ook. Dan sneeuwt het op steeds meer plaatsen. Ja, en dan worden we morgenochtend, denk ik, op heel veel plekken... gewoon weer wakker in de witte oh, wereld met de temperatuur nee, overdag. nee, ja, ah, gezellig. Nee, afgrijzen. Maar ik hoor ook, Dennis, uh, de hele tijd, het wordt min 15. Ja. Uh, kunnen we ja. schaatsen uit ja. het vet? Wat is het plan? Ja, wat gaan ja, we doen, nou, Dennis? Dat is inderdaad uh, ook weer het gevolg van die sneeuw. Want morgen ja, wordt eigenlijk een prachtige dag hoor. Uh, met uh, 1 tot 5 graden vorst overdag. Dus die sneeuw die blijft overal liggen. Misschien dat het in Zeeland een beetje tegenvalt. Maar op de meeste plekken dus wit. En juist boven dat witte dek kan het dan uh, uh, door de opklaring... ook in de avond en nacht en zondag ook stevig gaan vriezen. Vries dat het kraakt zelfs boven dat verse sneeuwdek. Min 10 tot min 15 ja. graden zelfs. Strenge vorst. Ja, dan worden we zondag weer wakker. Het is dan uh, een prachtige, ijzige, koude winterdag met een lekker zonnetje. Ja. Het blijft ook droog. En uh, dan zou je inderdaad zeggen, haal die schaatsen uit de zet. Ja. Maar als ik eventjes verder vooruit kijk, dan uh, komt er een tweede dooiaanval. Ah. Die vindt uh, maandag plaats. Met uh, ook gevaarlijke gladheid. Kan ook ijzelen. Ja, en daarna. Lijkt het uh, voorlopig eventjes voorbij met de winter. Dus jij zegt de rajonhoofden. Die kunnen gewoon teruggaan. Die kunnen gewoon het winterdek erop pakken. Ik ben een hele goede. Dennis Wild, de Weerman, hartelijk dank. Ja. En uh, nou, geniet ervan, hè, want ik weet, jij houdt van de winter. Oh, ik hou hier ontzettend veel van. Ja. Dus laat maar weer komen. Die <laughs> Dankjewel, mooi weekend. Doei doei. Hoi. En meest gemaakt weer dus in het noorden van Nederland, Code Oranje. Je kon je bed niet uitkomen. Oh. Draaide je nog een keertje oh, om ja, dat snap ik wel. Je had zo heerlijk liggen dromen. Zo oh, wakker van de bekker De dag die begon Maar de muziek oh, Geweldige muziek Konk uit je is kemmer oh, Ja die muziek dat, goed, dat kan er maar één zijn Dat, dat is toch echt de ochtendshow dat ik zeggen. Ochtendshow ja, ochte Op gang te komen. Vier van 8. Het is de beste start. Zet hem maar lekker hard. Op 538. 8. kom eerst op de weg, mamma 14 video's en een video met de meeste vertraging op de A7. Bremen-Westerbroek bij Voxel. 10 minuten. Dankjewel. Om om 17 over 7. Let even op, hè. Als je naar de Vrienden van Amstel wil... en je hebt tevergeefs vergeefs geprobeerd om kaarten te kopen... dan is dit het moment om te bellen. Want daar is-ie, de kroegbel. En dat betekent dat vanaf dit moment de lijnen openstaan... op 0909-30538. Wij gaan op zoek naar iemand die het leuk vindt... om samen met drie vrienden of vriendinnen... de Vrienden van Amstel Live-editie 2026 te bezoeken. Bel naar de studio en ga erheen. Je wint vier kaarten zo meteen. Radio 5,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 dakter weer in de ochtendshow met 538 naar de vrienden van Amstel Live ja we deden het de afgelopen week al en we gaan het de komende week nog een hele week doen namelijk kaarten weggeven voor de vrienden van Amstel ah, Live sterker volgende week om deze dit de tijdstip zitten we daar zitten we gewoon in Rotterdam maar hoi met een beetje geluk op het grote podium met onze studio uh, want uh, wij zenden er dan uh, de hele dag uit vanuit uh, de hal in uh, Rotterdam. Wat het uh, ja, decor is voor de vrienden van Amsterdam Live 2026. Alle programma's komen die vrijdag uh, vanuit uh, Rotterdam Ahoy. Oh, dus ook de ochtendshow. Oh, zeker, leuk man. Wij trappen eraf. Ik denk dat er een aantal artiesten die zijn nog nooit zo vroeg in Ahoy geweest. En niet normaal hoeveel artiesten er komen optreden. Ik weet niet of die line-up hebben gezien, maar... Uh... Ze hebben nog nooit zoveel artiesten nee. gehad. Bizar, ja. Uh, overigens, uh, laten wij later vanochtend een van de artiesten horen... die uh, niet op de Vrienden van Amsterdam staat. Maar uh, ik denk, uh, ja, als het zo doorgaat, is hij volgend jaar ook van de Partij. Uh, Wilfried die komt uh, later Rauw, land, uh, Met zijn nieuwe single. <laughs> hij komt hem niet zingen, overigens. Gelukkig. Hey, ja. Rick, uh, ik hij hem eigenlijk uh, niet. Hij heeft last van zijn stem. Ah. Maar ja, het, is ook geen beest, het is niet de beste zanger van Nederland. Nou, dat weet ik niet. Nou, we gaan zo meteen luisteren. Hij heeft een nieuw liedje gemaakt. en. Die is wel heel uh, erg leuk. Ja, dat is een leuke plat. Het gaat hier in première zo meteen. Uh, Marbella, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Marbella. Zou jij het leuk vinden? Ja, dat zou ik Marbella. Dan ben je vernoemd naar die plaats. Dat denk ik ook. Ja, zeker. Maar je noemt het gewoon Marbella in uh, plaats van Marbella. Ja. Dat is, uh, maar dat gaat natuurlijk nog wel eens mis ook. Ehm, uh, zeker. Ja. Maar dat is niet erg. Wel nou, een leuke naam, Marbella. ja. Ja, weer eens wat anders. Ik denk dat ook iedereen weet die mij kent nu dat ik op de radio ben. Ja, want ik heb denk ik nog nooit uh, iemand gesproken nee, die Marbel heeft. Ja, nee, dat klopt. het ja, ben... ook een leuke inbelletje ja, ja, om te vragen of mensen Vegas vernoemd City. zijn naar een, ja. naar een plaats. Ja, ja. Maar ben je ja. daar verwekt? Of kwamen je ouders daar graag? Ben of, je verwekt onder verwekt? Nou, ja, weet ik veel. Nee, nee, nee. Mijn moeder die, uh, was een voetballer. Vroeger die heette Marbel. En zij heeft er zelf Marbella van gemaakt. Ja, ja, ja. Wat is dus, wat Leuk nou, vrouw. Ja, ja Mooi, heen, grappig. Uh, Marbella, we gaan jou niet meer vergeten op basis van je naam, maar ook omdat we je uh, kaarten moeten gaan toesturen. Want jij bent de winnaar. Yay. Tickets voor de vrienden van Amstel Live. Zijn we. Joepie! Om mij gaat. Joepie. <laughs> Die had ik <laughs> ook niet gehoord. Twee ja, lang <laughs> ja, ja. geleden. Gefeliciteerd. Prijs wordt je aangeboden door Amstelbier. Oké, hartstikke gaaf. Dank jullie wel. Wie ga je meenemen? Mijn zoon en mijn dochter en de vriend van mijn dochter. Hartstikke Leuk zeg. Veel plezier en we horen wel hoe het geweest is. Super, dank jullie wel. Fijne uitzending. Merci, dat gaat helemaal goed komen. En dan meteen maar even de smulschijf. Dit is de nieuwe smulschijf. Chanel, Tayla is deze week de smulschijf. Voor is Voor is We say me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 Lekker glad op de weg en het blijft ook glad, dus ik heb de gouden tip. Ah. En een memorabele ochtend, want later vandaag wordt bekend. En dat is binnen nu, en laten we zeggen anderhalf uur, waar de mooiste sneeuwpop van Nederland staat. Oh, er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium: onder andere Fleming, Kieperensen, Somieu. Guus MeoS, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington. En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 Jouw unieke vakantie weg van de massa op elizawasheer.nl.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 Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welkoop pellet voordeel Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. 18 plus speeldoes. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld! duizend. wat verdikken wij? Ben jij de volgende postcode loterij winnaar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 Saai, hè. Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen. Blijf je verwonderen. Intratuin. Ja, goedemorgen. In het noorden code oranje vandaag. Daar vriest het en valt sneeuw. In de rest van het land is het regen of natte sneeuw en is dus de temperatuur boven 0. In Limburg zelfs 7 graden. Uh, morgen ook koud met temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden sneeuw. En zondag droog bij min 1 tot min 4. En dan de situatie op de weg. En met name in het noorden van Nederland problemen. Het zijn 17 files. Dit zijn de knelpunten. A7 Bremen-Westerbroek bij Westerbroek 8. A28 Hogeveen-Groningen bij Assen-West 7 minuten. Dan de A28 Assen-Groningen bij Groningen-Zuid 9. A32 Weerdum-Herenveen bij Heerenveen 5. A37 Meppen-Knooppunt-Holsloot bij Emmen-Zuid 7. Dan de N46 Eemshaven-Groningen bij De Brug. Over het Boterdiep 6 minuten. De N386 de n 361 Zoutkamp Leeuwarden bij Peerdart 7 minuten, de N366 Veendam ter Apel bij Vlederveen 10, dan de N366 Veendam ter Apel bij Emmen 10 minuten en de laatste de N366 ter Apel dan bij Stadskanaal. De vertraging 9 minuten. Het is dus drie over half acht en dus tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. De de Florentine. Goedemorgen. Goedemorgen. Op steeds meer plekken blijven grote gebouwen dicht... omdat door de vele sneeuw op de daken instortingsgevaar dreigt. Ook Utrecht heeft besloten om sporthallen en zwembaden... in elk geval tot na het weekend gesloten te houden. Ondanks de vele sneeuw in het noorden... kunnen de treinen van NS daar gewoon volgens de winterdienstregeling rijden. Reizigers moeten rekening houden met een wat langere rit... en misschien extra overstappen. En sinds anderhalf jaar is seks tegen de wil van een ander strafbaar. Dat heeft al bijna duizend zaken opgeleverd. Geleverd. Dat heeft het misdaadbureau van Poont uh, uitgezocht. Vroeger moest natuurlijk eerst bewezen worden... dat iemand onder dwang seks had gehad. En dat nee. hoeft niet meer. Wolvenliefhebbers zijn helemaal in de gloria... met hun ontdekking dat de gezender de wolf 2500 kilometer... in een paar maanden heeft afgelegd... en zelfs twee keer de IJssel heeft overgezwommen. Bizar, toch? Ja, heel bizar. Hij begon op de Hoge Veluwe, ging toen naar het noorden... en daarna naar Utrecht. En uh, daar denken ze eigenlijk dat hij de plek van uh, Wolfbran in heeft genomen. Ach. En daar dus blijft. zijn thuis heeft gevonden. Ja, ze willen nu meer wolven zenden om te ja. kijken wat, uh, wat hun bewegingsvrijheid uh, uh, is, zeg maar. Ja, erg leuk. Komend weekend wordt het echt koud. Min 10, je hoorde het net al. En ook glad, dus, en dat is het nu ook al. In het AD geeft een rijinstructeur ja, een soort van gouden tip voor als je de weg oh. op moet, wat als je auto echt begint te glijden? Wat oh ja. moet je dan doen? Nou, wat remmen. moet je dan doen? Nou, Hier niet komt remmen. hij hoor. Ja. Blijf kijken naar waar ja. je ruimte ziet en waar je de auto naartoe wilt sturen. Ja? Net als bij het. Ja. Zet de wielen die kant op en verminder snelheid door het gas los te laten en heel rustig te remmen. Oh, ik zeggen, trek heel hard aan je handrem. Ja. ja. ja. Maar sommige mensen gaan keihard remmen. Nee, nee. dat heeft, heeft geen zin. Gewoon kijken waar je naartoe moet, waar ruimte is. En op je motor af. Waar is het bijvoorbeeld. Uh, kijk, wij hebben hier in dit gezelschap al enige tijd geleden afgereden. Maar heb je vandaag de dag, als je rijbaar zou, krijg je bijvoorbeeld. Uh, ook met dat Aqua, is het planning of planning? Ik, dacht, ik zal het planning. Krijg je daar les in? Dat je, dat je zegt van nou, we gaan eens eventjes oefenen. Uh, als het je... mij ik, ik ben, volgens mij niet. Ik dacht dat ik geleerd heb dat op het moment dat je in de slip raakt... dat je je koppeling erbij moet trappen. Maar dat twijfel ik nu over. Maar ik, dat volgens mij wel. Maar dat is natuurlijk met een automaat kan dat dan niet. Maar het is natuurlijk heel gek dat je... Er wordt je van alles geleerd. Invoegen, achteruit ja, ja. parkeren, uh, straatje, straatje parkeren. keren. Noem maar op. Maar dat er niet een keer een middag is... dat zeggen, joh, je gaat uh, ergens... dat aqua-planning dat uh, ga, je, ga je trainen. Nou, dat is slipcursus. Ja, slip ik hoor wel van iedereen die hem gevolgd heeft. Die zegt, eigenlijk zou dit verplicht moeten zijn. Ja, maar dan moet ja. dat gebeuren. Alleen dat, je, dat kost natuurlijk weer duizend euro. En dat is natuurlijk dat is niet interessant. interessant. Nee. Dat moet gewoon een onderdeel van het lespakket. Ja. ja. En, dan en dan ook het water in met de auto, want ja, je wilt. Ja, toch dat wil jij nog Jong, ga dat water naar de tweede. Twee, ja. ja. uh, <laughs> kan wel iemand als jullie Florentine <laughs> tien keer in een sloot rijden. Want dat wil jij zo, maar, zo ja. graag. Echt een soort nou, obsessie dat is. eng. ik moet ook nu weer langs het water daar bij Hilversum. Ja, het zal je toch gebeuren. Maar Waarom boek je niet zo'n cursus? Een cursus onder water. Dat moet ik ook doen. Maar dat kost inderdaad ook weer veel, 1200 euro. Maar dat zit wel in de planning, ja. Oké. Okay. Maar dat wil toch wel bedrijf jou dat leren voor een, een gereduceerd tarief? Ja, wie weet. Ik zie hier, er is inmiddels een website opgezocht in de studie. Stichting Auto te water. Daar oh. kun je een cursus oh. volgen ga je met een auto, ga je het zwembad in. Maar zijn jullie, zijn jullie niet benieuwd dan hoe dat voelt? Nee, ik zou het liefst zo meer... Het gekke is, bij die stereo's moet je wel met je eigen auto... Ja, uh, ja <laughs> Dat ga ik niet doen. Rotan, die wil met een uh, concert geld ophalen... voor de wederopbouw oh. van de Vondelkerk in Amsterdam. Oh. Waar natuurlijk op oudejaarsavond brand ontstond. Nou, dat zegt hij op Instagram. En door de brand ontstond heel veel schade. 15 mei wil hij optreden in het Vondel. In de kerk zelfs. En uh, ja, dan, met het geld gaat hij dan uh, Is er al bekend... hoe? het gebeurd is. Vuurwerk toch? Nee, Z ja. Ja, ja, is, dat vastgezet? Ja, is dat vastgesteld? Volgens mij zijn de omwonenden die zijn er allemaal van overtuigd... Ja. dat er vuurwerk ingevlogen de is. Ik denk dat toch? er ook een hoop mensen hopen dat het uh, dat is... zodat dat verbod uh, extra onder de aandacht komt. Nou, nou, dat denk ik niet. Maar ik, uh, het, alle omwonenden waren het erover eens. Er werd vuurwerk afgestoken en toen vloog die, uh, die toren in de fik. Maar de brandweer moet het officieel nog vaststellen. Ja, dat precies. wordt nu onderzocht. Het is wel een zonde hè, van zo'n mooie keer. Ze ja, dus we kunnen hem helemaal herbouwen. Jawel, maar het kost, het kost heel veel tijd, heel veel geld. 5,5 uh, miljoen kost het om hem te herbouwen. Nou, dan, dan ja, gewoon bij elkaar. ja, maar uh, hebben uh, we uh, altijd weer aan die Dothan gate uh, denken. Ah, ja, joh, je er toch uit, met die en alles ja trollen en alles. Oké, nou, Bruno Mars dan, die komt 4 en 5 juli naar de Johan Arena. Ja, dat is te gek. Dat is onderdeel van zijn Romantic Tour. En uh, 15 januari om 12 uur start de verkoop. De maar de weet pas. je wat ik zag? Ik zag de concertposter. Yeah. En dan zag ik het logootje van 538 staan. Is het 35%? En nou ja, zo noemen we dat in de ja. al Maar vaak als er een logootje staat. Ja. Ah, dan maak je kans. Ja, wij gaan kaarten weggeven. Dat is vaak dan toch daar wel aan gekoppeld of zo. Hij gaan gewoon kaarten weggeven. En dit wordt denk ik samen met de weekend... Uh, een van de meest sensationele concerten van de komende zomer. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij heeft de partij hits die Bruno Mars. Ja, er wordt wel gezegd, hij is een beetje de opvolger van Michael Jackson. Dat is onmogelijk. Ja, nee, ja, ja. maar je, er wordt altijd ge, ge, gevraagd... Van, ja. is er een nieuwe Michael ja. Jackson? Nee, die is er niet. En er zijn mensen nou ja. die zeggen... nou, Bruno Mars zou dat, eens, zou dat wel eens kunnen oh. worden. Zeg maar qua hoe hij uh, performt en de dingen die hij doet. En Hij is natuurlijk nog lang niet klaar. Ook. Nee, nou dat weet je niet. Nee, die ongegassen man. Die is hartstikke jong. Die uh, doet leuke dingen. Maar uh, nogmaals, logootje op de post. Uh, wat, wat insinueer jij? Nou ja, dat we vroeg of laat een keer kaarten daarvoor natuurlijk. weg gaan geven. Wij gaan gewoon kaarten weggeven. Oh, Gaat gewoon gebeuren. Alle een zender hè? Ja, niet Die betaalt het eigenlijk al. Ja, uh, Nou ja, dat is de grote vraag. <lacht> <lacht> uh, maar goed, binnenkort is dus ongetwijfeld hier ergens op deze zender kaarten voor Bruno Mars. Als je erheen wilt. Maar uh, ja. uh, sowieso leuk dat hij naar Nederland komt. Flo, dankjewel even voor dit moment. Straks hier in de ochtendshow. Uh, voor de eerste keer op de Nederlandse radio. De nieuwe single van Wilfred Genee komt zo meteen deze kant op. En volgens mij is het qua weer prima te doen. Uh, om hem voor het eerst te laten horen. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been now? Uh...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 och toch Hier bij 50 uur achterom, om exact kwart voor acht uh, in de ochtendshow voor deze vrijdag uh, de 9e januari. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. En, het is een bijzondere vrijdag, want uh, bij ons aangeschoven in de studio is inmiddels. Uh, ja, we kunnen hem nu officieel zo noemen, want Matthijs van Nieuwkerk heeft ja. het gezegd. Oh. de beste talkshows van Nederland, jongens. Hey. Hey. De beste, hè? Ja. Nou ja, hè. Ja, en het leuke dus is Wilfred, Dit gesprek gaan we doen zolang het leuk is. Oh, ja, ja, ja, ja. dit zo heel kort ja. oh jee, nou vreselijk ik ja. het vres Hé, hey, maar dat was een mooi compliment, hein, Wilfred, dat je net even kreeg. Nee, dat was hartstikke bijzonder. Ja. En, um, ja, kijk, vooral omdat het iemand uit het vak is. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die een mening hebben. De ene vind je goed, de andere vind je heel slecht. Maar op het moment dat iemand die weet hoe het is om dit vak uit te oefenen... dat over je zegt, vind ik het wel een heel mooi complimentje. Ja. Vind jij dat zelf ook eigenlijk? Jawel. Nou, ik vind me niet een van de slechtste ofzo. Ik denk wel dat ik in mijn vakgebied een van de betere ben. En de, de stijl die ik ontwikkeld heb met dat hoge tempo. Wat we hier ook op de radio vaker ja, ja. enzovoort. Uh, gewoon veel afwisseling. Zorgen ja. dat de mensen niet verveeld raken. Dat is, daar ben ik wel redelijk goed in. Ja, dat is op. echt ja, uniek. Ja. Dat, uh, en dat tempo is vooral mijn ding, denk ik. En uh, ja, dat gaat heel hard. Maar moet, uh, en misschien zijn jullie... Uh, komt hij nog ooit aan tafel te zitten bij jullie, Matthijs? Um, nou ja, ik, ik, ik heb hem een tijd geleden een keer gesproken. Ja. En toen zei hij dat hij even heel klaar was met tv. Ja. Dat was echt even helemaal voorbij voor hem. En volgens mij is het nog steeds zo. Ik nou, hij zoekt nu wel heel duidelijk de media erop ja. ja. ook weer. Hij is echt een beetje de aandacht aan het ja. zoeken. Nou ja, goed. Volgens mij wil hij vooral iets kleins weer. Want uh, ja. hij zei toen destijds ook dat hij tv ook absoluut niet miste. En dat vond ik wel bijzonder, weet ja. je wel. Want ik bedoel, dat was toch zijn ding. Maar hij gaf ook even aan dat hij nu in Den Haag woont. Daar heel gelukkig is. Daar een prachtige omgeving. Nou, jij, ja, ik kom weer eens Ja, En hij voelt zich daar als een vis in het water. Zegt hij ook heeft daar veel mensen leren kennen de muziek is een beetje opgezocht. En hij voelt zich er heel goed bij, dus, uh... Maar zo één keer per week bij jullie kan het ja. prima. Ja, woensdag. ja dat woensdag. Op avond. Ja. ja, dat zou een heel goed idee zijn, ja. Zou het werken? Zou hij er... nee, ik ja, het weet zeker. Ja, je ziet het aan het de reactie... Nee, ja, je ziet ik aan... zie het. We, We het. hebben natuurlijk heel ik lang ik samengewerkt met Wilfred. Met Wilfred. Ja, zeer succesvol. Maar je ziet ja. gewoon, ja. ja. ja. er zijn nog gesprekken gaande. Ja. En, en ja. Wordt, ik denk dat er al een ei is gelegd. Nee, nee, nee. Zoals Wilfred zegt, dat broedende kip... Ja, dat moet je nooit zetten, Nee. Zo is het. Maar je kan iemand niet onder druk zetten. Ik vind dat je iemand gelegenheid zelf voor moeten geven om dat te, oh, te... Na de zomer. om dat te bedenken. Maar hij is welkom. Dat is wel hij wel... is altijd welkom, altijd dat heb welkom. ik hem ook aangegeven toen het okay. gesprek. Okay. Ja. Nou, leuk pap. Uh, dan, uh, ja, want uh, jij bent hier niet zomaar uh, Het was wel uh, een, een walk down memory lane trouwens. Ik reed net weer over die Hilfsmse straat Straatweg, daar hoorde ik jullie weer praten. En ja, ja. Ik, ik ook weer bij die extra les met dat slippen en zo. Ja, het kost me extra geld natuurlijk. Ja, ja, nee. Maar het is wel voor, ik, het is een fantastisch idee. Ja, het is een heel goed idee. Onder water rijden met, met, met Florentine ja. lijkt me ook een heel goed plan. Dus nou, wij ja. kregen al van iemand, we hebben ook veel luisteraars buiten Nederland, maar uit Zweden kregen we een app dat het, daar is het dus wel verplicht. Ja. Ja. Logisch, Als je ja. gaat afrijden, moet je daar leren slippen ook. Ja. Nederland is een waterland. Ik bedoel, overal is water. Dat ja. moet je toch kunnen? Nee, dat denk ik ook dat is een goed idee ja. maar vooral het idee dat jij er weer gelijk bij riep van uh, dat kost geld ja wat ja, kost geld. geld ja maar alles ja, leent dat kost en geld en dan, dus dan dus hoorde dus ik mezelf zat ik in die auto ik reed we veel te laat was weer veel te laat vertrokken ja, ja, ja, ja. ik keek over die weg en zo Toen dacht ik de was het de warming up en dan ja jullie ja. die mij bellen en zo ja het was echt even ja. een nostalgisch dit gevoel. Ja, ja, ja ja ja echt fijn. dat kwam hem alweer terug ja ja dat was heel fijn ja hey, maar je hebt een plaat gemaakt ja, dat is een ik ding. moet even heel duidelijk maken want ik kreeg net een appje van Lex Lex Gaarthuis. die kennen jullie natuurlijk allemaal ja ja ja sinds kort ook Tekstschrijver, muziekschrijver is hij. Oh. En dat doet hij samen met Luc van den Braak, zie ik. Uh, en Luc van der Braak is, dat is zijn vriend. Ja. En, en die hebben een aantal nummers geschreven. En die hebben ze allemaal uh, een beetje rond laten gaan in het circuit. En ja. uh, er zijn ook een aantal mensen in geïnteresseerd. En ik ben de eerste die er eentje mag uit gaan voeren. En daar ben ik echt hartstikke trots op. Want hij liet me dit horen. En eigenlijk is hij te hoog gegrepen voor me, vind ik. Want ik, uh, ik kan niet zo heel goed zingen. Ik ben een karaoke hè, ja, ja, ja, ja. ja, ja, Er zit ook een redelijke bakken autotune erop, hoorde ik. Oh, heb je dat gehoord? Ja, ja, ja dat hoor je. kan ja, dan dan dan hoef je niet meer voor te, te schamen. schamen. nee is nee. nee. tegenwoordig ja. heel. Ja. Hij eh. heeft er ook bij de gekost om hem in te zingen. En ik ga hem ook niet live doen, want ik ben niet heel erg stemmen op dit moment. Maar ik vond het zo'n verschrikkelijk leuk nummer. Ik denk dit moet ik gaan doen. Dit is gewoon te leuk om te laten lopen. Wanneer is iets voor jou leuk? Nou als je ietsje raakt. Ik word hier, het is blij heet. het nummer. Het gaat over ja. vrolijkheid. Nou dat kunnen we in deze tijd heel goed gebruiken. Zeker. En toen ik hem hoorde dacht ik bij mezelf ja dit is iets voor deze tijd. En ik werd er echt meteen heel vrolijk van. Ik vond hem goed geschreven. Leuke tekst. Leuke muziek. En toen dacht ik weet je wat. What fuck het ook. Ik ga het gewoon doen. Ja. Want die, uh, het vorige liedje dat jij had dat was een liedje van Cote and the Bee. Ja. Zoek, Zoek jezelf, zelf, ja. ja, dat vind ik nog steeds heel wat heel gezegd. Maar ja. Uh, ja, dat deed ik toen het seizoen net afgelopen was. Dat was niet zo handig om daarmee te komen toen. Maar ga je deze ook af en toe in, uh, in het programma zingen dat straks? Nee, echt niet. Uh, ik weet dat Johan inmiddels uh, zijn irritatiegrens is zo uh, bereikt, volgens mij, op dat gebied. Kijk, met de koekoek kan hij leven. Want de koekoek is natuurlijk nu een vast ja. onderdeel geworden. Ja, de koekoek wordt steeds ja. groter. Er komt ook een WK-koekoek aan. En nee. Er komt een Duitse koekoek nou, ja, aan. Ik neem aan dat ja. er binnenkort koekoek live in de Ziggo Dome... ik heb laatst in de Ziggo Dome hoor voor het grote muziekfeest. en Toen de, de, de, de koekoek deed, ging de ja. hele zaal los. Leuk, dat hoor. was echt allemaal met de handjes in de lucht en zo. Ja. Moet wel zeggen, en dat komt ook een beetje als ik jullie weer zie. Toen ik daar zo stond, toen ik op het podium naar beneden keek... en ik vlak voordat ik op mocht, ja. kreeg ik een dachtje in mijn wel. rug. Weet oh. je wel, zo'n floor manager. Ja. En toen dacht ik wel, als type zoals jullie, die zegt Wilfred... Je bent een beetje te ver doorgeslagen. Nee, je moet niet wel iets te ver in gaan geloven. Ja, Doe wat je leuk vindt, man. Ja. Jawel, maar ik stond daar wel te heb Dit slaat natuurlijk hey, Nog even een andere vraagje uh, in het kader van Tempo Hooghoud. Waarom mag Jack, niet meer, uh, Jack van Gelder niet bij Hélène zitten? Het is echt een heel leuk nummer, dit. En het leuke aan dit nummer... Ja, nee, nee, nee. Het nee, nee. is een Jij weet niet wat er speelt. Goed, Jij weet, dat nee, dat ik weet niet precies wat er speelt. Maar er speelt wel wat. Nou ja, het is wel opmerkelijk dat hij niet zit. En, uh, hij is toch maar in beetje, de zomer uh, komt hij wel weer. Ja, ja, Ik lees dat hij in de zomer weer terugkomt. Ja, ja, waarom, ja het, het is toch een beetje... Helene, Rutger en Jack. Rutger. Ja, ja, dat idee had ik ook. Ja. Maar uh, ik, ik begreep eerst dat hij op vakantie was. Maar hij is dus niet op vakantie, nee. begrijp ik. Nee. En... Um, maar heb jij daar niets mee ja, je zit Jij bent toch ook. Ik bedoel, het, is, het ja, wordt dan de Winter, maar jij hebt daar toch wel iets mee te maken. Jij praat dat toch wel. Ik ga de volgende over. week zingen. Ja. ja <laughs> dit ja. nummer. Nee, maar jij hebt wel overleg, toch? Denk ik, wie er aanschuiven. En, uh, wat? Bij de Oranjewinter, niet. Helemaal het niet? Het gaat volkomen langs elkaar heen. Dit. Oh, we doen allemaal ons eigen ding. En um, ja, hoe dit precies zit. Um, mm -hmm. Nou, jij weet daar wel het fijne ja. van. Dat weet ik 100% zeker. Dat zie ik aan die gniffel. Ja, wij zien de gniffel. De gouden ja. gniffel. De, de gouden gniffel. gniffel. Ja, nee, ik, heb, ik, ik weet niet hoe van de hoed in de rand. Ja. Maar de, de ene persoon is wat makkelijker in de omgang dan de andere. maar. Ah. Weten de wij genoeg. Ja, weten wij genoeg. Uh, we gaan hem voor de eerste keer draaien op de Nederlandse Radio. De nieuwe single van Wil. Blijft toch grappig omdat ze de nieuwe ja, single van het Wil nog steeds ja. nergens op. En heb je, de clip, heb je de clip? er ook bij? Of niet? ik weet niet of die dat erbij is. zit. Uh, oh, want er is een clip bij gemaakt en dat is een beetje de parodie op het feit dat begint ook met uh, zo'n zo keycard heet dat geloof ik. Ja, ja, ja. dat Om hebt en dan staat op Wilfred Genee artiest. En dat is eigenlijk ja, no ja, ja, ja, ja. ik. Ja. En dan is het bij dat concert daar in de Ziggo Dome en dan kom ik al mijn collega's tegen. En oh, ach, ja. allemaal beet en knuffelijk. Mart Hoogkamer, Tino Martin. En mijn heesters waar ik ooit nog een duet mee wil gaan zingen. Maar dat moet nog 15 jaar duren, heeft ze gezegd. Dus uh, ja, nee, maar dat maakt de gimmick misschien wel leuk. Alsof jij one of the guys bent. Zo, zo genaamd. Ja. Is, ja. Uh, wanneer is uh, het programma weer terug? Is er een... 19 januari? Oké, okay, dus weer. nog anderhalve week dan. Uh, ja. Dus je hebt nog even vakantie. Ja, voor wat het waard is. Nou, genieten ja. van de nieuwe single dames en heren. Van Wilfried Genee, voor het eerst op Nederlandse radio. Blij geloven. Yeah. Dat Rick heeft ook nog een kleine tip gegeven. Zij tempo oh, ietsje omhoog. Dus we hebben oh, nog ietsje. een oh, oh, tikkeltje omhoog. Oh, oh. oh, je hebt ook nog een kleine een invloed. Uh, nou, hij liet me horen. En uh, ik dacht bij mezelf. Nou, dit is met carnaval. Maar het was ietsje te langzaam. Ja, ja. Dat vond ik dan. Ik denk, nou, een klein beetje erbij. En ja. dan, uh, dan is het dat, de Polonaise natuurlijk heerlijk weg. Ja, ja. Nou, ik zie hier een hoop reacties binnenkomen. Nou, de... ook heel veel mensen vinden het echt kut. Ja, is... ja maar dat hou je toch. Al ja, ja. was het alleen maar omdat ik het doe. Ja, ja, ja, ja, ja, je iemand... bent natuurlijk razend populair. Want Thijs van Nieuwkerk heeft helemaal gelijk. Hij is de beste tocht Nederland. Nee, het is een leuk liedje, Ik vind het een heel vrolijk liedje. En je doet wat je leuk vindt, dat is toch mooi? Nou ja, dat hou je niet tegen. Ja, in dat opzicht. Alleen, het slaat een beetje door. Leuk dat je hier was. Heel veel succes nog eventjes voor wat betreft de vakantie. Ga je nog leuke dingen doen? Ga je weg? Blijf je thuis? Nee, ik ben nu wel weg geweest en we gaan nu gewoon weer. Ik denk wel dat jullie toch ook contact met elkaar. Wat gaan we komend seizoen doen? We bellen bijna elke dag. Ik heb ze sindsdien niet meer gesproken. Dat blijft toch? Ja, maar ik denk dat dat is misschien wel de kracht toch? Nou ja, het gekke is toen we ongelooflijk veel ruzie hadden. De laatste keer was volgens mij met die Aquazieril. Ja. Toen moesten we een, een snabbel doen ergens in het land. En toen kwamen we alle drie uit een andere hoek ja. uh, van, dat, van dat pand. En toen gingen we bij elkaar zitten. En René kon eerst nog helemaal niks zeggen. Maar we begonnen, en Johan en ik was meteen weer boem. <lacht> en, en, en René er later ook bij. Was een van de beste dingen die we ooit Echt? hebben gedaan. En, en daarna liepen we alle drie kwaad weer weg de, de kamer uit. Hoe dus, kan het, hè? Ja. Maar ja, dat is gewoon de, de Moody Blues kwamen. Wat was de Nee, de. Hoe heet die broers ook? Everly Brothers. Everly Brothers. Die kwamen ook allebei van een andere kant. Die ja. hebben allebei een ander hotel. En dan gingen ze het podium op, speelden ze samen. Ja. En dan gaan ze Grootste allebei de, de kant op. Ja, nou ja, ja. Prima toch. Kijk, uh, dan. Nogmaals dank voor je komst. Ja, graag gedaan, uh, we ja. zien gedaan. We je 19 januari weer op uh, televisie. Ja. En uh, weet dus dat er een uh, nieuwe single is van Wilfried Genee. Blijgelovig heb je net gehoord. Straks vervolg van uh, de Ochtendshow. Waarin wij onder andere even moeten bellen. met een uh, jarige vriend van uh, de show. Zo. So? En uh, ja, die kan nog wel eens politiek doorslaggevend zijn. voor wat betreft uh, oh. het uh, komende. Joost Eertmans. Ja, Joost Eertmans is een jaar. Mm. Vandaag. Nah,